met het NOS-journaal. Patiënten met diabetes type 1 kunnen worden genezen met gekweekte stamcellen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten van een internationale studie... waar ook het Leids UMC bij betrokken is. In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen diabetes type 1 anders dan bij diabetes type 2... waarbij vooral ouder worden en leefstijl een grote rol spelen... is diabetes type 1 een auto-immuunziekte. Bij dit type van diabetes vernietigt het lichaam... de eigen insuline producerende cellen. In mexico stad is een protest tegen massatoerisme uit de hand gelopen. Demonstranten werden agressief... en vernielden gevels van winkels in toeristische gebieden. Ze sloegen ramen in en plunderden luxe winkels. Ook werden buitenlanders aangevallen... De protest was gericht tegen de vele toeristen die uit de VS naar Mexico stad komen. Vooral sinds corona zijn de aantallen fors opgelopen. Daardoor zijn huren enorm in prijs gestegen en moeten inwoners wijken voor koffietentjes en restaurants. Het aantal doden door overstromingen in de Amerikaanse staat Texas is opgelopen naar 24. En een groep van 23 meisjes wordt nog vermist. Ze waren op kamp vlakbij de Guadalupe rivier toen het waterpeil door veel regen in korte tijd zo'n 8 meter steeg. Wordt nog gezocht naar overlevenden. Voor het eerst in ruim 100 jaar kunnen Parijzenaars en toeristen weer zwemmen in de Seine. Sinds 1923 mocht dat niet, vanwege vervuiling en gevaarlijke situaties. Vanaf vandaag zijn er drie plekken in Parijs aangewezen waar je een duik in de rivier mag nemen. Vorig jaar was er tijdens de Olympische Spelen veel te doen over de slechte waterkwaliteit van de Seine... waar enkele zwemonderdelen op het programma stonden. De gemeente stak bijna 1,5 miljard euro in een grote schoonmaakoperatie. Het weer veel bewolking, af en toe wat regen. Het wordt 21 graden. In het zuidoosten is nog wat zon, dan kan het 25 graden worden. Morgen in het hele land veel buien bij hooguit 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 ZFM in de ochtend. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van tien tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. What a love, and No time now, a heart of glass See like the real thing all to buy just trust, lost on behind <laughs> Ja, dat was blondie, maar dat titel kon ik ook niet zo snel verstaan. Heart <laughs> of Ja, welkom in het uh, tweede uur van Goedemorgen Zandvoort op uh, 5 juli 2025. Nou, we zijn aangekomen in het, uh, in het tweede uur. En uh, inmiddels is uh, wethouder Caray aangeschoven. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we hebben een aantal punten en een aantal vragen voor u. En uh, laten we maar meteen uh, van start gaan uh, met het eerste onderwerp. Of zal ik ze even noemen, allemaal die dan aan het bod komen? Is dat leuk? Nou, we willen wat weten over de, de TT in Assen, want u schijnt daar te zijn geweest. Ja. Um, dan dat Zandvoort bouwt verder aan een robuuste economie. Daar hebben we dus een uh, stuk of vijf, uh, zes uh, vragen over. En ja, als derde punt. Uh, u bent gesignaleerd oh -oh. <laughs> als chauffeur van de reddingsbrigade op de boulevard. En dan willen we even weten hoe het uh, daar nog aan toe gaat. Maar goed, uh, het eerste onderwerp. Uh, we hebben begrepen, u was naar de TT in Assen. Was er een speciale reden voor dat u daarheen ging? Was u uitgenodigd was met motorsportfan? U rijdt geen motor, begreep ik. Ik heb geen motor, maar ik heb wel een motorrijbewijs. Ja? En ik heb uh, tot voor kort jarenlang motor gereden. Dus uh, uh, ja, ik ben geïnteresseerd in, uh, in motorrijden en motorsport. Uh, maar de reden dat ik daar was, uh, samen met mijn collega uh, Jan-Jaap de Kloet... Ja. Uh, nou, er waren een aantal uh, uh, oorzaken of redenen voor. Eén, dat was de honderdste editie van de TT. Ja, dat klopt. Ja. Uh, dus het was een soort uh, feestjaar. Uh, ja, en ten tweede waren wij uitgenodigd door het college van BMW van uh, Assen, Omdat wij als uh, ja, beide gemeentes toch wat overeenkomsten hebben. Ja. We hebben beide een circuit... Uh, maar ook rondom nou ja, de TT van Assen hebben we hun een feestweek. En rondom de, de Dutch Grand Prix hebben wij natuurlijk ook een, een feestweek side events uh, En we, we waren uitgenodigd uh, om eens even met elkaar daarover te spreken. van, uh, ja, Wat kunnen we nou van elkaar leren? Wat zijn de overeenkomsten? Wat doet de ene gemeente nou? Anders dan de andere gemeenten. En wat ja, kan je nou voor jezelf meenemen? Maar wat kan je ook daar bij je collega's achterlaten? Ja, want ik weet in het begin dat de Formule 1 mogelijk toen naar Zandvoort zou komen. Toen heeft Assen zich natuurlijk ook nogal geroerd dat ze graag de Formule 1 wilden hebben. Want ze hadden een beter mooier circuit en zo. Dat heeft uh, niet heel veel goed uh, bloed gezet bij heel veel zandvoorters. Dus zeker niet toen er nog een vliegtuigje uh, ging, ja. ging vliegen met wat sleep. Uh. Ja, dat weet ik ook nog. Ja. En, um, maar de, de, de, de tijden zijn veranderd. En jullie zijn dus echt bij elkaar op bezoek. Komen zij ook hier naartoe met, uh, met de Formule 1? Is daar ook een tegenuitnodiging gemaakt? Er is ook een tegenuitnodiging gemaakt, zeker. Oké. Okay. Ja. Dus wij kunnen ze dan ook interviewen als ze dat willen. Dat moet hij de vraag aan de gemeente achter stellen. Nee, want het is natuurlijk wel leuk om dan ook eens van hun kant het verhaal te, te horen. van, uh, van ja, hoe, hoe zij dat dan doen, maar hoe wij dat dan doen, hoe zij dat dan zien. Maar hebben zij hebben interesse in de Formule 1? Ik heb al iets gelezen in de krant. Ik geloof dat het ja is, maar hebben ze dat er ook over gehad? Nou ja, als ik daar. De, uh, ik heb verschillende mensen gesproken en ik hoor verschillende antwoorden. Uh, er zijn een aantal die roepen heel hard nee. Uh, maar er zijn er ook een aantal die zeggen: uh, Nou, dat zouden wij wel heel fijn vinden. Uh, ja. Dus ik, ik heb nog geen eenduidig collectief antwoord uh, gehoord uh, daar. Maar dat is ook niet de reden dat wij daarheen uh, uh, gingen. Uh, natuurlijk hebben hun de Titi en wij de Dutch Grand Prix. Maar het gaat er eigenlijk om: hoe ga je als gemeente nou om met een circuit die gewoon 365 dagen per jaar in jouw gemeente zit. Ja. En hoe ga je met alle evenementen... die daar georganiseerd uh, worden... Uh, groot, klein... Uh, uh, uh, nou, hoe ga je daarmee om? Want het is in principe een... motorcircuit... maar ook geschikt voor auto's. Ja. ja. En, uh, en in Zandvoort is het eigenlijk andersom... als je het heel plat slaat. Ja, ja want hadden, vroeger hadden we ook al motorraces in ja. Zandvoort. Dat gebeurt niet zo heel vaak meer. En dat is allemaal naar de Titi-circuit uh, in Assen gegaan. Uh, hoe zag het eruit daar, dat circuit? Nou ja, ja. Het, het, het is natuurlijk vergelijkbaar met, met ieder ander circuit. Er, een, er ligt een racebaan, er ligt een trek. Uh, en om de trek heen uh, uh, zitten drie tribunes. Uh, maar er zitten ook... Uh, uh, hoe zou ik het noemen hospitality units ja uh, en VIP boxes ja VIP rooms uh, uh, maar in VIP heb je verschillende gradaties om het zomaar te ja. met gratis dranken zonder gratis te drinken. zeggen uh, nee dus in basis is het circuit daar het, nou ja, hetzelfde vergelijkbaar. vergelijkbaar als hier en dan ga je met elkaar in gesprek... waar zitten nou de verschillen? Een nou, van de, naar mijn mening, belangrijkste verschillen... is dat het circuit van Zandvoort echt midden in het dorp van Zandvoort uh, ligt. En het TT-circuit van Assen ligt eigenlijk aan de buitenrand van Assen. Dus bij uh, Assen kom je eigenlijk de snelweg af... en rij je eigenlijk al gelijk tegen het circuit aan. Nou, dat... Het geeft dus hele andere mobiliteitsvraagstukken... dan dat wij hier een Zandvoort uh, uh, hebben. Ja, want hier komen dan uh, de meeste mensen aan per trein. Vroeger was het met auto. Er stond alles helemaal stampend vol met, uh, met auto's. Ja, maar dan heb je het over de, de, de, de Dutch Grand Prix. Maar tijdens de Pinkster races of uh, andere uh, evenementen... Ja. komen natuurlijk ook be bezoekers voor het circuit... Voornamelijk met de auto. Ja, ja dat, dat, dat klopt. En uh, die moeten zich dan eerst door de binnenstad van Haarlem worstelen. Ja. <laughs> en bij uh, Assen hebben ze geen last van. Je komt toch over de snelweg met ja. 130 km per uur en dan links ja. linksaf hier. <laughs> ja, en, en, en, en daar, daar zie je dus. En nou, ja, dat is een voordeel en een nadeel: uh, is dat de instroom naar uh, Assen... dan, is, dan maken, maken ze echt gebruik ook van de tegenovergestelde banen. Dus alles gaat het circuit op. Dan hebben ze wel calamiteitenroute wat het circuit afgaat. Ja. Maar je, je rijdt dus ook tegen, je rijdt dus ook links. En ik heb zelfs heel, heel vreemd om een, om een rotonde links te moeten passeren. In plaats van rechts. Omdat mijn baan dus links de rotonde ja. overging. Maar je ziet dus, ze kunnen heel veel volume produceren. Eerst het circuit uh, uh, op en eind van de dag worden al die rijbanen weer gebruikt om alles weer zo snel mogelijk het, het circuit af te gaan. Ja, we hebben hier ook zo'n zo weg liggen. Dat was nog wat uh, problematisch om die uh, in gebruik te nemen. Nee? Die uh, komt uit het boulevard, maar dat mocht die van de provincie. Zit daar nog enig schot in dat dat in de toekomst misschien wel zou kunnen? Want er waren bepaalde voorwaarden aangesteld. Ja, nee, daar is de duidelijke uitspraak over, over uh, gedaan. En daar dient daar iedereen zich aan te houden. ja. ja. Dus het is eigenlijk een uh, heleboel geld uh, uitgegeven voor... Nee, want het, het, het, het wordt door, het, door het circuit wordt het echt ge gebruikt. Uh, uh, uh, hulpdiensten kunnen er gebruik van maken. Of kunnen maken er uh, ge -ge -ge gebruik van logistiek. Uh, dus nee, het is niet weggegooid. Oh, oké. Okay. Nee, zeker niet. Okay. Um, ja, dan uh, is het duidelijk hoe het dat zit met, uh, met de Formule 1. Um, en ze de Titi en... Uh, hebben ze een kans dat we het in de toekomst misschien krijgen? Ik uh, weet het niet. Uh, nee, echt niet. Ja, er is een reden waarom de Datschamp natuurlijk in, in Nederland... maar in Zandvoort stopt. Ja, en, uh, ik durf er geen uitspraak over te doen. Ja, nou goed. Dan uh, sluiten we dit onderwerp af. Dan gaan we even naar een stukje muziek luisteren. Kijken even naar Marja. Die heeft ongetwijfeld wat klaarstaan. Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, en welkom in het uh, tweede uur van Goeiemorgen Zandvoort van 5 juli 2025. We, spraken, we spreken met uh, wethouder Carré over een aantal onderwerpen. We hadden net uh, uh, het Formule 1 en het tt asset Queen uh, als onderwerp. En uh, nu komen we bij het tweede, tweede onderwerp. Uh, dan lees ik even een klein, klein stukje voor... De gemeente Zandvoort en ondernemersbelangen Zandvoort hebben vrijdag 27 juni een nieuw convenant voor de periode 2026 tot 2030 ondertekend. Dit convenant bouwt voort op de succesvolle samenwerking van de afgelopen jaren en zet koers uit voor een toekomstig bestendige en robuuste jaar rond economie. Het convenant 2022-2025 heeft een stevige basis gelegd voor een verbeterde samenwerking met kortere lijnen tussen de beleidsmakers van de gemeente en de lokale ondernemersverenigingen, die verenigd zijn in de Ondernemersbelangen Zondvoort. Het nieuwe convenant richt zich op vijf thema's. Nou, thema 1: toekomstbestendig en doelgroepgericht. Het aantrekken van waardevolle doelgroepen en versterking van het vestigingsklimaat. Op welke waardevolle doelgroepen wordt er? zich dan gericht. Wat wordt daarmee bedoeld? Kunt u daar wat over vertellen? Natuurlijk kan ik dat. Ja, dat, dat zijn de waardevolle uh, bezoekers die we in de toeristische visie hebben vastgesteld met elkaar. We hebben vorig jaar een, uh, met z'n allen, want ook inwoners hebben behoorlijk geparticipeerd uh, daarin, hebben de toeristische visie 2040 vastgesteld. En daarin uh, zeggen we eigenlijk wat voor dorp wat voor toeristisch dorp willen we als Zandvoort zijn? Ja. En welke doelgroepen we, uh, nou, willen we daarvoor naar Zandvoort uh, toehalen? Dat noemen we de waardevolle bezoekers. Uh, en daar zijn dus in de toeristische visie een aantal benoemd. Waarvan we dus in het convenant wat we nu met ondernemersbelangen Zandvoort hebben afgesloten. Uh, en de aangesloten ondernemers Verenigingen zeggen, nou, als we dat dus in de toeristische visie benoemen, dat dit de, de, de doelgroep is waar we kansen voor zand voor zien, ja, dan moeten we daar als ondernemers en gemeenten dus ook op inspelen. En dat zijn de jongeren tot uh, 30 jaar, de gezinnen, laat ik het zomaar zeggen, gezinnen en stellen tussen de 35 en de uh, 55 jaar en de ...zakelijke bezoeker. Dat zijn de waardevolle bezoekers... ...die we voor Zandvoort benoemd hebben. Oké, okay, ja, als ik dan denk aan, aan Zandvoort... ...en Zandvoort is natuurlijk heel bekend... Uh, ...in Duitsland... ...zou ik zelf zeggen van... Uh, ...we gaan meer in Duitsland gaan we reclame maken... ...voor Zandvoort... ...om die uh, rijke uh, gepensioneerde Duitser... ...die graag mm -hmm. met auto, de BMW... <laughs> ...of de Mercedes... ...naar, naar Zandvoort wil komen... Um, want die hebben geld te besteden. Um, natuurlijk, ja. natuurlijk zijn bepaalde doelgroepen in, in, in Nederland natuurlijk interessant om... Uh... Ja, maar het zijn geen, we hebben het niet over de Nederlandse doelgroepen. Dus we hebben het over de doelgroepen. En het maakt eigenlijk niet uit waar ze vandaan komen. Ah, kijk, dat hoor ik heel graag. Dat hoorde ik heel graag. Um, want ja, je kunt natuurlijk doelgroepen... Wanneer is een doelgroep waardevol en wanneer is die niet waardevol? En kijk, als ik bijvoorbeeld... Uh, uh, nou, neem bijvoorbeeld in de wintermaanden, eh, zeg in november, vlak voordat, uh, uh, nou dat is misschien het verkeerde. zeg januari. Dat, dat alle festiviteiten van de, van de feestmaanden achter de rug zijn. Nou, daar nou stort alles in hier in Zandvoort. En dan kun je kanon afschieten in, in, in de Halterstraat, Daar raak je niet eens een auto, want er staat gewoon niemand geparkeerd. Um, daar moeten we inderdaad wat aan doen, dat we dus ja. een jaar rond uh, hebben. ja. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de, de restaurantjes. Die zijn op maandag, dinsdag, woensdag, maar gewoon dicht. Want iedereen zit nou op het strand. Hè? Want vroeger had je natuurlijk die uh, bezoeker die, die wilde eten. Ja, die vinden het natuurlijk hartstikke leuk om op het strand uh, te gaan eten. Met, uh, met de bruisende zee en die golven. En uh, die meeuwen die die broodjes wegpikken en zo. En um, daar moet inderdaad wat aan gedaan worden. Omdat. Die andere ondernemers, die trekken dat ook niet meer. Want die hebben zoiets van, ja, dan ga maar gewoon allemaal dicht in de winter. Want uh, ik verkoop helemaal niks meer. Ja, nou ja, dat, dat is denk ik een, een beeldcore van um, misschien 15 jaar geleden. Ja? Van Zandvoort. Ik zie dat we echt de laatste jaren heel hard aan het werk zijn in, in Zandvoort. En dat er nog een stap, stappen gezet moeten worden. Vandaar ook het herziende convenant Om weer eens een paar stappen vooruit te te zetten. Maar ja, toen ik een klein uh, lasje was. Uh, toen, toen, toen was altijd. Ja, dat zit nog steeds in mijn hoofd. 15 mei, 15 september. Dat was het strandseizoen. Ja. Op 15 mei werd de vlag gehesen door de burgemeester bij de rotonde. En op 15 september ging die stilletjes naar beneden. En ja, dat was het, het, het badseizoen. En afhankelijk van het weer had je nou rond de Paasraces. ging het centrum een beetje. Uh, uh, uh, ...leven, maar dat was het toeristenseizoen van Zandvoort. Uh, als je nu kijkt... ...en als je, als je kijkt naar de hotelbezetting... ...die we winters hebben... Die, ...die ligt echt behoorlijk hoog. Dus we, we zien al jaren... ...zien we dat we jaar rond... ...meer aantrekkelijk uh, zijn. Maar ik zeg ook gelijk... ...dat we meer uh, jaar rond aantrekkelijk... ...nog moeten worden. Nou, en daar gaan we dus met z'n allen op inzetten... Wat we dus ook zien... en dat hebben we ook in die toeristische visie vastgesteld... maar ook onderzocht met elkaar... is dat maar zeggen, de toerist en de zakelijke bezoeker elkaar niet uh, kruisen. Het, het, het, het vult juist de, de, de momenten van elkaar uh, uh, op. Dus op het moment dat er geen of minder toeristen zijn... dan is die zakelijke bezoeker juist uh, in trek. En op het moment dat die zakelijke bezoeker nou ja niet meer uh, naar Zandvoort toekomt... dan komt juist die toerist naar Zandvoort. En zo kan je dus verschillende doelgroepen... naast elkaar hebben... om te zorgen dat we dus dan... 365 dagen per jaar... aantrekkelijk en een vol... fleurig economische... Zandvoort hebben. Ja, want als ik dan bijvoorbeeld kijk naar... Uh, ja, het casino is nou vertrokken... omdat uh, ze er geen brood meer in zagen... om hier uh, te gaan zitten... en, en, en de aantallen liepen alleen maar terug, omdat de belastingen zo hoog zijn geworden voor, de, voor gokken. <laughs> um, ja, dat, dat staat nu ook leeg. En dat is natuurlijk niet echt dat je dan zegt van... nou, dat is goed voor Zandvoort. Want je zou eigenlijk een, een, een, een groot hotel moeten hebben... met daaronderin een casino, al dan niet uh, privaat... wat mensen trekt die dan uh, het leuk vinden om naar Zandvoort te gaan... en een beetje ja, zich in de watten te worden gelegd en, en te gaan gokken... Ik ben het met je eens dat we een hotel moeten hebben in Zandvoort. Nou, daar zijn ook de plannen volop. Uh, zijn we daarmee bezig? Stedenbouwkundig plan van een hotel op het Badhuisplein is door de gemeenteraad vastgesteld. Um, waar ik het niet mee eens ben dat er per se een casino bij hoeft. Waar we als Zandvoort naar moeten kijken is wat voor doelgroepen trekken wij nou en wat voor doelgroepen willen we trekken. En wat zijn ja. de wensen van die. Waardevolle bezoeker die wij naar Zandvoort toehalen of willen halen. En daar, en dat is ook waar dit confinant uh, over gaat... is dat we dus met elkaar gaan kijken... hoe kunnen we Zandvoort nou zo qua ondernemerschap inrichten... maar ook qua invulling... dat het dus die waardevolle bezoeker nog meer naar Zandvoort toe Ja. Ja, je zou inderdaad in de wintermaanden die, die zakelijke reiziger die, of die zakelijke klant. Die dan met, met, met zijn hele afdeling hier een, een, een bonding weekend gaat ja. doen. Nou ja, wat, wat, wat we uh, weten is dat er echt een ontzettende behoefte is van be bedrijven om met hun gehele bedrijf of hun afdeling. Het ligt er net aan hoe groot je uh, bent, om. Ergens naartoe te gaan en daar te vergaderen. Dus vergaderfaciliteiten. Ja. Dat ze iets actiefs willen doen. Dus in de toeristische visie zeggen we ook dat we een sportieve plaats zijn. En dat ze kunnen overnachten. En die combi, die moet je dus zowel als gemeente faciliteren, maar ook. Met de ondernemers. Want die moeten zorgen dat er, dat er voldoende bedden zijn. Dat er een, een, een totaal pakket aan iemand geleverd uh, wordt. Waarin hij kan vergaderen sportieve activiteiten. En nog een paar nachten kan uh, verblijven hier in Zandvoort. Ja, ik, uh, ik spiegel het even aan waar ik op dit moment uh, werk. Op een eiland in, uh, in Duitsland. Daar heb je heel veel hotels. Met allemaal van die wellness faciliteiten gemiddelde leeftijd is daar ook erg hoog hè? Mm -hmm. ook voor al die bezoekers. En die willen zich in de watten laten leggen. En dan heb je allemaal baden en uh, moddermaskers en noem maar op. Ja. Maar er zitten er niet twee of drie. Er zitten er al een stuk of veertig. <laughs> en allemaal verschillende hotels. En, uh, en die, zitten, die zitten met name in de wintermaanden. Als, als ze wat goedkoper zijn, dan uh, zitten die mensen daar. En in de zomer zitten daar de gezinnen. Want dan, uh, ja, dan, dan kun je met z'n vier op een kamer.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 Met een heel goed openbaar vervoerssysteem. Ik ja. ken geen enkel uh, kustplaats. waar je echt zowat op het strand. Uh, met de trein uh, eindigt. Als je een machinist niet op tijd. zijn gasthandel terughaalt. dan uh, heb je natte voeten, zal maar zeggen. Hij um... ja, zou dan iets, iets verder moeten doorgaan. <laughs> zou ook naast het Pelles Hotel. zou het station moeten komen?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 Ja, er is wel eens een, een plan geweest om de uh, metro vanuit Amsterdam... door te trekken naar, uh, naar Haarlem en naar, naar Zandvoort. Maar dat is volgens mij ook helemaal van de baan. Uh, er was zelfs ook een uh, plan, heb ik ook nog meegemaakt... de prestatie bij de gemeente over uh, een tram op waterstof... die dan uh, door de regio zou gaan, uh, gaan rijden. Ik zag het niet echt zitten dat dat zou gaan gebeuren. Want uh, ja, de trein die stopt hier al en dat worden dan concurrenten van elkaar... Dus dat heeft natuurlijk geen zin. Maar goed, we gaan het zien. Um, en we houden dat in de gaten. Dan uh, punt drie. Veiligheid en aantrekkelijkheid. En uh, verzorgde openbare ruimte. Aanpak van leegstand. En vergroten van de veiligheid. Nou, de infra in het centrum is uh, niet zo heel goed. Vind ik. Omdat je bijvoorbeeld wel de haltestraat kan afsluiten. Maar ze komen nog steeds door al die zijstraatjes komen ze de haltestraat in. Um, ik zie iedere avond uh, nog steeds uh, van die vetbikes uh, met uh, 60 km per uur met kinderen van 12 uh, jaar erop uh, door die straat rijden. Er is geen enkele handhaver te zien. En uh, ja, er zijn toch al wat stoepen in straten die dan uh, losliggende of Schotse scheve tegels uh, hebben. Um, maar goed, laten we even beginnen bij het begin. Uh, een verzorgde openbare ruimte en aanpak van leegstand. Hebben we veel leegstand in Zandvoort op dit moment? In de zomermaanden? Uh, nee, we hebben gelukkig niet nee, veel hè? leegstand. Uh, maar ik zie, het, uh, je, nou, ik zie nog steeds leegstand ontstaan. Uh, maar we zijn heel goed in gesprek met uh, vastgoedeigenaren... Uh, om te kijken hoe we dat op een structurele manier... en voor langere tijd kunnen uh, uh, opvullen. En dit is echt een heel mooi voorbeeld... waarin je als uh, ondernemers vastgoedeigenaren en gemeente elkaar nodig hebt en kan versterken. Uh, want het gaat er ook om, wat voor aanbod wil je in Zandvoort? Hè? Want je, het is een beetje kip in het ei verhaal. Hè? Maar uh, we hebben die, die waardevolle bezoekers uh, vastgesteld met z'n allen. En we weten van die waardevolle bezoeker dat ze voor bepaalde winkels, diensten uh, komen. Maar dat betekent wel dat we dat aanbod moeten hebben. Nou, als dus een pand komt leeg te staan... Ja, dan, moet, dan is het dus aan die vastgoedeigenaar om te kijken. En dat is altijd een lastige overweging. Maar daar zijn we in gesprek over met elkaar. Want ja, ze kunnen daar wel een dag later bijvoorbeeld weer iemand in hebben. En ze ontvangen dus huur. Uh, maar dat sluit misschien niet aan bij de doelgroep die we uh, hebben. Of de doelgroep die je wil hebben of de doelgroep die je wil uh, uh, hebben. Je kan ook zeggen... oké, okay, maar we willen een bepaald soort segment naar Zandvoort toe halen. Dat is heel vervelend, maar dat betekent even... dat we daar uh, twee weken, nou, misschien wel een maand mee bezig zijn... om, om, om die gesprekken te voeren. Uh, maar uiteindelijk dus wel een goede invulling in dat pand krijgen... en ook toekomstgericht. Want wat je vaak ziet, is mijn ervaring... is bedrijven die heel snel ergens inkomen gaan er ook weer heel snel uit. Dus je zit er misschien een jaar of twee jaar. Maar als je even de tijd neemt... kwalitatief goede invulling erin zet... dan ben je misschien wel vijf, zes, zeven, acht, negen... tien jaar voor uh, invulling kwijt. En dat is het gesprek wat je als gemeente... met die ondernemers moet uh, voeren. En uh, dat vraagt ook een mindset... Uh, en ik zie dat uh, gelukkig gebeuren. Want we zijn nu, uh, nou, ik denk ongeveer een jaar... nu echt goed in gesprek met die vastgoedeigenaren. Uh, nou, en ja, dat moet echt toekomstgericht uh, werken. Dat we steeds veel minder leegstand in ons centrum gaan uh, krijgen. Kan de gemeente niet uh, bepaalde uh, boetes gaan opleggen... als in bijvoorbeeld uh, ja, winkelstraten panden lang leegstaan? Nee, daar kan ik heel duidelijk over zijn, nee. Dus in Duitsland is dat wel zo? Ja. Um, als ik bijvoorbeeld uh, een, een voorbeeld neem van een ondernemer die, uh, die wilde graag... Dat heb ik over tien jaar geleden ongeveer. Uh, die wilde graag in de kerkstaat een, uh, een pand huren. Uh, en die begon daar een fotozaak met dat mensen in, uh, ja, in een typisch standtafereel. Uh, zoals ze vroeger dat ook maakten. Uh, Zo'n oude klassieke foto. in uh, Een beetje beige, uh, zwart-wit. Uh, ik weet van hem dat hij dus 5.000 per maand moest betalen. Exclusief gas, licht en water. Ja, dan moet je toch heel wat foto's maken. Wil ja. je dat uh, uh, gaan verdienen? Dat zal misschien een aantal maanden in de zomer wel lukken. Maar in de winter, uh, ja, dan staat dat dan uh, leeg. Hè? Maar dan betaalt hij nog steeds 5.000 euro. Ja, maar dat zijn dus ook de gesprekken die we met die vastgoedeigenaren voeren. Je kan wel, noem maar even vier maanden lang de hoofdprijs vragen en acht maanden lang een leeg pand hebben... dan heb je ook geen inkomsten. Ja. Dus hoe ga je nou zorgen... dat je continuïteit in die invulling krijgt? En gaan we dus als gemeente... maar ook als ondernemersbelangen-antwoord, dus het gesprek met die ondernemers aan... en die vastgoedeigenaren. Van, ja, je kan voor vier maanden de hoofdprijs vragen... en acht maanden le leegstand. Volgens mij is het doel... dat jij een bepaalde inkomsten wil hebben... Daar wil je ook continuïteit op. Nou, laten we nou eens met elkaar gaan kijken... hoe wij continuïteit in de invulling kunnen gaan krijgen. Wat iets met de uitstraling van Zandvoort doet. En tegelijkertijd kijken hoe, de, hoe ook uw doelen als vastgoedeigenaar behaald ja. worden. Dus het is natuurlijk leuker om uh, bijvoorbeeld zo'n uh, zo fotozaak daar te hebben... dan een uh, sekswinkeltje. Ik doe maar wat. <laughs> smaken er... verschillen hoor. Ja, dat weet ik. Vroeger <laughs> hadden er eentje de buren weg. Dat is voor mijn tijd, denk ik. Dat is van... Uh, een A3 geweest, die woonde in Canada. Die heeft er wel eens over verteld hoe die werd dwarsgezeten door de gemeente. En die heeft hem nooit weg kunnen krijgen. Um, ja, de, de, de, de stoepen en de straten, die worden er ook een beetje, beetje bijgehouden. Er zit trouwens in de, in de Haldenstraat, uh, heb je dan dat riggeltje naast uh, de stoep. Als je daar met uh, dunne bandjes in komt, dan uh, ga ik je bek. Ja, nou <laughs> ja. Uh, Halterstraat, je, je zei het net al, uh, dat is natuurlijk lastig. vetbikes en uh, auto's, uh, volgens mij uh, kunnen wij uh, allerlei regels stellen als gemeentes, uh, palen, hekken neerzetten. Maar wat ik van jou hoor, Kors, zijn gewoon uh, mensen die zich niet aan de regels houden. Ja, die rijden bijvoorbeeld dat straatje uh, tegen de verkeerde rijrichting in. Ja. dan komen ze alsnog in de Ja, maar die zeggen dus al tegen de rijrichting in. Dat ja. mag dus niet. Yes? Ja. Ja. En dan gaan ze ook nog eens linksaf in plaats van rechtsaf. En dan, uh, maar er is geen handhaver te zien s'avonds. Nou, ik durf niet te zeggen dat er geen handhaver te zien is, want ik, ik zie ze wel. Ja, maar, misschien ziet dat uren Nee, nee, nee, nee. Ze zijn echt uh, uh, s'avonds gewoon nog in Zandvoort. Alleen wat er wel zo is natuurlijk. Ja, ze kunnen niet overal. Zijn. Dus op ja. het moment dat ze toevallig net door de halterstraat gelopen hebben of gefietst of wat dan ook. Ja, als er vijf minuten later iemand uh, door die haltestraat heen gaat die zich niet aan de regels houdt, ja, dan is er ja, op dat moment geen handhaving, want die zijn net geweest. Uh, en iemand, en daar blijf ik toch op drukken, want dat vind ik echt het belangrijkste probleem, dat mensen zich gewoon niet aan de regels uh, houden. En dan kan je, kan je misschien wel duizend handhavers of duizend politieagenten in Zandvoort neerzetten. Maar nog zou je dan niet overal zijn of niet alles kunnen zien. Het gaat, en volgens mij gaat het er geen eens om dat we dus moeten handhaven of moeten beboeten. In basis gaat het erom, hou je aan de regels die we met elkaar stellen. Ja, nou, kan je vertellen dat dat dus niet gebeurt. En. Uh... Met name die vetbikes, uh, die daar irriteer ik me dood aan. Nee, die die, die zei met zo'n snelheid dat uh, als een kind oversteekt, dan, dan wordt het kind gewoon aangereden. Want dat zie je niet als je er met 60, 70 aankomt op zo'n vetbike. En het is ook nog eens tegen de verkeerde rijrichting in. Op een moment dat alles uh, gesloten is en je, je waantje dan toch veilig in de halte staat. Maar het is er niet altijd veilig. Het zijn altijd dezelfde. En die krijgen nooit een bekeuring. Maar goed, uh, misschien dat daar eens dus, uh, naar gekeken kan worden. Um, zullen we het volgende punt doen? Want we hebben er nog een paar. In de tijd schiet al op. Um, gastvrij en ondernemend. Versterking van het ondernemersklimaat. En gastvrijheid voor bezoekers en nieuwe initiatieven. Op welke nieuwe initiatieven wordt hier gedoeld? Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, e eentje, eentje kan ik wel geven, want we zijn in voorbereiding al mee bezig. Dat is een uh, meerdaags cultureel evenement. Ja. Dus een meerdagsevenement. Nou, ik ben hier al een, uh, een paar keer geweest de afgelopen maanden om daarover te spreken. Ja. Dus volgens mij de luisteraar weet uh, uh, uh, heel goed waar het over gaat. Uh, maar de, dat is een van die nieuwe initiatieven waar we het over uh, uh, hebben. Uh, maar ook, en we hebben het in, nou ja, bij het, het vorige punt er ook over gehad. Wat voor nieuwe invulling... ga je nou aan de... winkels... de zakelijke... Uh, bedrijven. Want het is niet alleen maar... dat wil ik even duidelijk gezegd hebben. Het is niet, niet alleen maar het centrum. Hè. We hebben ook een bedrijventerrein... in Zandvoort Noord. Heel mooi... Uh, gebied. Maar hoe gaan we nou zorgen... dat we de juiste... Nou ja, bedrijven in Zandvoort laten vestigen? En zorgen dat dus de juiste doelgroep daar naartoe komt... en dat het nogmaals aansluit bij de doelgroep die we hebben. Dat is echt het gesprek wat we met elkaar voeren... maar de komende jaren uh, intenser uh, met elkaar moeten gaan voeren. Ja. Nou, ik, uh, ik ben heel benieuwd... ...want uh, nieuwe initiatieven... ...we hebben natuurlijk in het verleden we ook onze initiatieven gehad... ...bijvoorbeeld dat uh, op de Poststraat... ...had je dat, uh, dat uh, het idee van die kunstenaars... ...dat je daar uh, allerlei schildertjes uh, had staan... in die konden ook uh, mensen schilderen... Zodat je, hetzelfde wat je hebt op uh, de sacre kleur... In, uh, in, ...in Parijs. Um, met allemaal Franse chansons... ...en uh, dat is toen gestopt... ...maar dat vond ik zelf ook heel leuk... ...dan ben ik niet zo'n heel erg liefhebber... Van, van, ...van kunst en zo... ...want ik... Uh, ik zeg altijd maar zo van uh, als, als kunstenaars kunst maken moet het wel te verkopen zijn en als niemand dat wil hebben ja dan is het weggegooid geld. Maar dat is mijn mening. Kunst uh, is wat iemand kunst vindt en, en smaken verschillen. Ja, maar als iemand nou altijd iets produceert wat niet verkocht wordt, ja dan noem ik het uh, overbodig. Maar goed, um, gelukkig hebben we wel goede kunstenaars in Antwerpen die dan uh, wel dingen verkopen. Um, maar moet ik dan meer denken aan dat soort kleinschalige uh, gebeuren? Of, of zijn er ook dingen uh, dat jullie zeggen van nou, we gaan uh, een reeks concerten gaan, uh, gaan we houden op het circuit? Van uh, bekende artiesten, dat YouTube hier komt optreden of zo, noem maar wat. Het kan. Wij als gemeente staan voor, voor heel veel open. Ik wil niet zeggen alles, omdat we ook met wet- en regelgeving te maken hebben. Maar wij staan echt voor veel open. Ik vind het heel leuk, en dat zie je dit jaar al. Dat we een, een uh, filmfestival op het strand gaan krijgen. Ja. Volgens mij drie dagen lang uh, op het strand van Zandvoort... waar een groot uh, scherm komt en er uh, films uh, nou ja, gedraaid worden. Ja, dat vind ik echt een heel mooi voorbeeld van een ja. nieuw idee... wat vanuit de Zandvoort uh, initi initi initi initiatiefnemer uh, uh, uh, uh, uh, uh, komt. En Dat is wat we nodig hebben. Uh, uh, hebben. Dus ik nodig ook iedereen uit die een idee heeft om contact te leggen. Niet dat wij het als gemeente gaan organiseren. Want dat doen wij niet. Maar wij weten wel de juiste lijntjes en de wegen die bewandeld moeten worden. En kunnen sturen, faciliteren waar het nodig. En mogelijk nog een subsidie eraan koppelen. Maar ja... Hoe meer ideeën er zijn om uh, Zandvoort uh, uh, gastvrij, sportief en ja rond aantrekkelijk te krijgen. Uh, met ja. open armen sta ik klaar. Want als ik dan bijvoorbeeld kijk naar, uh, naar het strand, dan kun je natuurlijk heel veel dingen doen, maar je moet voor alles tegenwoordig een vergunning aanvragen. Is, is er nog steeds de mogelijkheid dat mensen met een pop-up uh, iets kunnen organiseren? Of, of is dat, uh... Nee Zeker, we hebben het evenementenbeleid in januari dit jaar een nieuw. De evenementen blijven vastgesteld en dat gaat juist daar over. Dus ja, alle ideeën en of dat nou jaren van tevoren bedacht is... of misschien een paar maanden van tevoren. Nogmaals, ik sta met open armen. Stel bijvoorbeeld, ik noem maar wat een ondernemer in de staat die bestaat 25 jaar. denk van nou, ik vind het leuk om dat te vieren... Maar hij heeft geen vergunning aangevraagd voor een podium. Dan komt er een onder uh, Yves Berens bijvoorbeeld, die komt optreden omdat die, die kennen elkaar goed. Dat trekt natuurlijk heel veel mensen, ja. dan moet die straat worden afgezet. Ja. Uh, maar hij is dan de enige met een buitenpodium En die andere, ja, maar dat wil ik ook. Nou, dus gaan we, dat zegt dit confanante dus ook, dat ondernemers ook met elkaar in gesprek gaan en gaan samenwerken. En die ondernemersverenigingen die er allemaal zijn, en dat zijn er behoorlijk wat in zo'n antwoord... Ja, ja. Die hebben zich allemaal ververenigd in ondernemersbelang Dat is de koepel die daarboven staat. Dus uh, volgens mij is dit juist het voorbeeld om, om te zien dat er uh, samengewerkt wordt. Want het wordt al gedaan. Maar als de ideeën er zijn, zijn dit de wegen. Of via de gemeente, of via OBZ. Om, uh, maar er wordt niet meer uh, bijvoorbeeld al uh, gezegd van ja, u heeft het te laat ingediend. Dat kan niet. Op voorhand zeg ik geen nee. ...maar er zitten wel regels... ...en kijk, als jij een Iberen... ...naar toehaalt... ...dan kan ik me voorstellen dat we iets met mobiliteit... ...en, en ruimte, dat er best wel wat mensen... ...naartoe komen. Er ja, nou, ja, nou, stond in de krant dat hij niet nou te duur was geworden. <laughs> ja, maar er moeten we we het... ...trekt gewoon mensen We moeten het gesprek met elkaar erover hebben... ...en op voorhand is het geen nee... ...maar we gaan wel in gesprek met elkaar. Of juist in gesprek met elkaar. Nou, dat, is, uh, dat is heel goed te horen... Nou, als laatste punt had ik staan... Uh, verbonden en betrokken sterke publiek-private samenwerking... met goede communicatie en gezamenlijke uitvoering. Kun je daar iets over zeggen? Hoe, je dat, hoe u dat ziet? Ja, nou ja, dat doen we al. We werken met de ondernemers en management in Zandvoort. Dat is een uh, gezamenlijkheid van OBZ. Van de ondernemers dus, en de gemeente zelf. Dat wordt uitgevoerd door onze ondernemersmanager... Floor Thomassen... En die zit dus eigenlijk met één been in de gemeentelijke organisatie. één been bij de ondernemers. Ja, en zij ze, ze is dus ja, het, het vliegwiel voor Zandvoort. Om te zorgen dat we ondernemend eh, toeristisch-economisch eh, stappen met elkaar zetten. En uitvoering geven. En dan denk ik dat ik op je volgende vraag ko uh, uh, kom. Aan het jaarplan wat we met elkaar uh, ontwikkelen. Want we hebben nu die ambities vastgesteld. Uh, nou, dus vorige week de handtekening uh, ondergezet. En dat betekent nu dat we dus concreetheid gaan maken. En dat we dus een jaarplan met elkaar gaan ontwikkelen. Nou, die moet dus eind van 2025 klaar zijn. Uh, om te zorgen dat we in 2026 met nou, dit nieuwe frisse convenant uh, invulling kunnen gaan geven. Er was inderdaad nog een laatste vraag. <laughs> um, dat er jaarlijks een uh, gezamenlijk jaarplan wordt, uh, wordt opgesteld... met concrete acties en prioriteiten. Nou, dat, dat richt zich dus nu nog op volgend jaar. Maar dat convenant van uh, de vorige keer is nog niet afgelopen. Maar dat was anders. Er werden niet echt uh, ja, concrete acties en prioriteiten ingesteld. Ja, zeker wel. De, daar was ook, ook een jaarplan voor. Maar dat convenant wat nu nog geldt... geldt van 2022 tot met 2025... Ja. We hebben nu herziende afspraken met, met elkaar gemaakt. We hebben geëvalueerd. Ge ge we hebben geleerd. Uh, we hebben misschien wat nieuwe doelen gesteld. Uh, en daar gaat dit convenant over. Wat uh, dus vorige week ondertekend is. En daar gaan we dus nu de jaarplan ja, uh, 26, 27, 28, 29 voor maken. Want er staan best wel veel ambities in akkoord... die we met elkaar willen doen. En dat kan je niet allemaal in één jaar. En uh, dat kan je ook niet in één jaar oppakken. Uh, als je dat doet, is ook het nadeel dat het soms verzandt... omdat je te veel doet. Ja. Je kan soms beter even drie dingen goed doen... en daarna weer drie dingen goed doen... dan dat je in, in één keer zes dingen tegelijkertijd oppakt. En dat is in nou, misschien wat lastige taal... een jaarplan... Ja, ik heb bijvoorbeeld eh, iets heel leuks gezien. En uh, dat kan in Zandvoort eventueel ook. Maar dat kan alleen maar als de golven niet zo hoog zijn. Dat zijn uh, mobiele stijgers. Dat als mensen straks met de boot willen komen in Zandvoort met de Formule 1. Dan kan dat. Want die kan dan afmeren aan een uh, stijgertje. Die je, en die kan je ook gewoon weer wegtrekken. Maar die golven moeten niet te hoog zijn. Ja, dat is altijd een nadeel. Maar leuk. En je weet, je weet het nooit van tevoren. Hè? De, want dit ja. is een idee waar, waar al al Jaren over gesproken wordt, en iedere keer nog steeds uh, oppopt. Dat is een goed idee, maar niks zo verraderlijk als ook het weer in zand wordt. Ja. Dus het kan nu windstil zijn en vanmiddag kan ja, het stormen. Ja. Uh, en dan zijn die pontons niet meer te gebruiken. Nee, want dan ga je op de, <laughs> op de golf, ga je dan met het plastic, uh, waar je zo aan de kant geduwd. Um, we sluiten dit uh, onderwerp af. Ik uh, vond het een heel interessant gesprek, maar er is nog een derde onderwerp en uh, dat heeft niet zozeer met u te maken als, uh, als, als uw functie uh, van wethouder, maar u heeft afgelopen maandag dienst gedraaid bij de Redditsmigraal. Oh ja, ik hoorde het in je introductie, ja. Um, u werd namelijk op de boulevard gesignaleerd met uh, zwaailicht in de en een, uh, en een auto dat er wat aan de hand was. Er <laughs> uh, was kennelijk een inzet, hoe was dat? Nou, ik, ik weet niet over welk uh, specifiek uh, inzet dat gaat. Hè, maar. Dat waren dat, nou, er waren meerdere. Er waren meerdere. Ja, Nadat ik wethouder ben, ben ik vrijwilliger bij de Zandvoortse Rennigogade. Ben ik al 30 uh, jaar, om mij uh, maatschappelijk in te zetten. En maandag uh, ja, was het een mooie dag. Heb ik uh, na mijn werk als uh, wethouder, ik heb de hele dag gewoon uh, gewerkt. Ben ik s'avonds uh, dienst bij de Rennigogade gaan rijden. Het was mooi weer. Dus, uh, heel er, warm. Heel warm. Dus er waren wel wat uh, inzetjes. Dat klopt. Waar toch mensen ja, uh, zich niet lekker voelden bevangen door de warmte. Uh, dat soort uh, zaken. Dus dat kan zijn dat... Uh, ik weet niet of jij het bent geweest of iemand anders maar, maar mij gespot... Uh, uh, ...heeft achter het stuur van de red, dus we gaan het voertuig dat klopt. Ben uh, Zonneveld heeft jou gespot, want hij ah. liep op de boulevard. Ja, Ben ziet altijd alles. Die ziet altijd alles, ja. Ja, ziet altijd ja, ja, alles ja. dat klopt, ja. Maar uh, dat was maar één dag, of doe je dat nog steeds, doet u dat nog steeds vaker? Ik doe dat uh, nog steeds vaker, wel minder uh, frequent dan twintig jaar geleden. Ja, als uh, tiener of begin twintiger had ik iets meer vrije tijd en had ik iets meer uh, tijd ervoor. Dat kan ik me nog goed herinneren. <laughs> We hebben samen ook ja. daar gezeten. Uh, nee, dus maar... Ieder, ja, het is, uh, ik zeg altijd... Sommige vaders staan op het sportveld... en deze vader staat op het strand. Dat is ook een sport. Het is een sport -sport. zeker een... Uh, Zware sport ook. <laughs> um, ja, het is uh, bijna vijf voor twaalf. Um, laatste vraag... Um, er nu, is er nu een periode bij het college dat we een soort zomerstop hebben? Wanneer gaan de vergaderingen en dergelijke weer beginnen? Nou, wij, wij hebben nog geen zomerstop. We hebben nog één week te gaan. Aanstaande oh, okay. dinsdag is de laatste raadsvergadering. Uh, er staan er een aantal agendapunten uh, voor de gemeenteraad uh, ter beslispunt. Uh, voor mij belangrijkste de voorjaarsnota wat op de agenda staat. Dus het zal weer een uh, avondvullend programma zijn. We hebben ook het laatste collegevergadering aanstaande dinsdag... Ja, en dan gaan we het zogenaamde reces in. Dus dan ja, zijn er... Geen, ik noem het even geen formele vergaderingen. Dus het college vergadert een aantal weken niet... en de raad vergadert een aantal weken niet. Uh, maar in een toeristisch dorp als Antwoord... kunnen we als bestuur natuurlijk niet... afwezig zijn. Dus het werk... gaat gewoon door. Op de stand deze keer. Ook in het raadhuis. <laughs> Ook het raadhuis. Of in andere plekken... waar vergaderd moet worden. Meneer wethouder Carré, want ik zou, jou, uh, zou u met uh, naam en toenaam aanspreken. Ik wil u hartelijk danken voor het interview. Ik vond het heel interessant om dat allemaal uh, te horen. En uh, dank u voor uw komst. Goed weekend. Dan gaan we uh, maar meteen afsluiten, want anders hebben we geen, geen tijd meer om dat te doen. Want dan is het al twaalf uur. Um, dit programma wordt uh, maandagmorgen herhaald tussen tien en twaalf. Um, ik wil Marja bedanken voor de, uh, de muziek en de techniek. En ik wil natuurlijk ook Ben Zonneveld op afstand bedanken voor uh, zijn inzet. Door nog enigszins met een aantal onderwerpen te, te komen. Het was bijna niet doorgegaan. Weer Goedemorgen z'n voor. Iedereen is op vakantie. Behalve Marja en ik. <laughs> dus we doen het gewoon met z'n tweeën, Marja. Eh? Ja. En um, we gaan nog, um, ja, nog even... Eén liedje draaien en daarna komt het uh, programma uh, Cabaret en Muziek. Dat maak ik trouwens ook. Dat hebben heel veel mensen gevraagd ja, wie maakt dat. Ja, dat doe ik. <laughs> en een stukje muziek en een stukje cabaret. En uh, daar heb ik er al 26 uh, edities van gemaakt. En uh, dat is ook weer heel leuk geworden deze keer. Ik dank jullie wel en ik zou zeggen tot de volgende keer.